Het KLM-lesvliegtuig dat wordt vermist in Amerika is vermoedelijk gevonden. Een reddingshelikopter heeft niet ver van het vliegveld waar het toestel donderdag opsteeg... een wrak van een vliegtuig zien liggen dat tegen een rots is gevlogen. De reddingshelikopter kan niet landen omdat het wrak in zeer ruig gebied ligt. Reddingswerkers proberen nu op een andere manier bij het toestel te komen. Pas dan kan met zekerheid vastgesteld worden dat het inderdaad het KLM-lestoestel is... Het vliegtuig met de 19-jarige piloot en opleiding verdween tijdens een examenvlucht in de buurt van de stad Phoenix. Aan boord waren ook nog een Nederlandse instructeur en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. Het is nog niet duidelijk of de drie mannen nog leven, maar reddingswerkers denken dat de kans groot is dat ze zijn omgekomen. In België zijn vanmiddag relletjes uitgebroken bij een demonstratie tegen de anti-islamfilm Innocence of Muslims. Gisteren was via sms berichten opgeroepen te komen demonstreren in het Antwerpse district Borgerhout.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 En VVV Venlo speelde met 2-2 gelijk tegen NEC. Op dit moment is de laatste wedstrijd van vanavond nog aan de gang. Feyenoord speelt in de kuip tegen Pexwolle. Zwolle. Het weer: vannacht helder, het koelt af na 10 graden. Morgen droog, af en toe zon en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeelparketvloer. Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Nogmaals goedenavond. Een rondje langs de Velden betekent een rondje Rotterdam. Eerste Kuip Feyenoord Pek Zwolle, Frank uit. Uh, Zwolle zou een vuist moeten maken. Moet iets gaan doen in de Kuip tegen Feyenoord. Want het staat 1-0 voor de Rotterdammers. Maar tot nu toe slaagt Zwolle daar niet in. En dan het Neptunus honkbalstadion. En die houtkant Nederland-Italië. Unieke kans had Nederland. Met drie honken bezet en één man uit. Maar twee keer drie slag. Eén keer voor Brian Engelhard. Normaal een goede slagman. Maar dit toernooi helemaal nergens. En een keer drie slag voor Dwayne Kemp. De man notabene van de home run eerder in de wedstrijd. Betekende betekent een einde van de negende slagbeurt. Tweede helft inning nu. Nog altijd 3-3 ...van Hallen Oates. Feyenoord, Pax Frank Vierleid. Bal ligt op. Nou, goed 20 meter van de goal van Lamprou. Er staat een uh, dikke muur voor met Feyenoorders uh, daarin. En er staan wat zwollenaren klaar om de vrije trap te nemen. Eén daarvan is bijvoorbeeld Lachman die daar staat. En Moktar staat ook achter de bal. En vervolgens gaat Van Hintem een paar passen afmeten. En zal het uiteindelijk Moktar zijn die je mag mikken. Nou, als je hem over de lat heen mag schieten en je daar punten voor krijgt, dan heeft hij dat nu voor elkaar. Maar dit was niet eens in de buurt van de goal van Lamproe. Een buitenkantje voor Zwolle. Vakkundig om zeep geholpen. Zwolle dat zojuist gewisseld heeft. En ook Feyenoord gaat nu wisselen. Even kijken wie er dan in gaat komen. Leerdam gaat erin komen. Wie mag er dan vanaf? Er is nog niemand die direct aanstalten maakt. Ja, Jan Maat is degene die er afgaat bij Feyenoord. Dat betekent dus dat Leerdam daar als rechtsback gaat fungeren. Narsing is er bij Zwolle ingekomen voor de teleurstellende Gravenbeek. En dan eh, waarschijnlijk omdat de coach hoopt dat eh, Narsing wel wat geslaagde aanvallende acties kan maken in deze wedstrijd. Zwolle heeft het nodig, want het kan absoluut geen vuist maken in aanvallend opzicht. Die vrije trap was eigenlijk het beste wat eh, Zwolle tot nu toe heeft kunnen laten zien in die tweede helft. We zijn eh, 64 minuten in totaal onderweg in eh, dit duel 1-0 voor de Feyenoord. En geen vuiltje aan de lucht. Feyenoord dat het tempo enorm heeft laten zakken als het eh, aan de bal is... En dus ook niet echt meer gevaarlijk wil worden. Eén aardige mogelijkheid was er nog met pellen in de buurt van een voorzet van Verhoek. Maar meer dan in de buurt was het uiteindelijk niet. Nu het eerste balbezit voor Leerdam in ieder geval. Die in de breedte Klaasje aanspeelt. Klaasje even terug naar Matthijssen. Die in de eerste helft de ergernis opwekte bij Koeman. Door zijn schoenen te moeten wisselen hij gleed steeds weg. En dus stond Feyenoord even met tien man Het leverde een schietkans op voor Mokhtar. En uh, dat, daar ergerde Koeman zich zichtbaar aan in uh, dit duel. Het tempo is eruit, Feyenoord staat voor. Eigenlijk is er niets aan de hand voor de Rotterdammers. Want uh, Zwolle krijgt geen kans gecreëerd. Ben je al aan dat hele creatieve idee de tiebreker bezig, Gendy? Gelukkig niet, Ronald. Het is uh, nog steeds de negende inning. En Italië heeft uh, 1 en 2 bezet, nul uit. En een hele goede slagman, Anthony Granato, speler van de Semper... Uh, uh, van San Marino, uh, de kampioen van, uh, van Italië. Ja, dat kleine uh, staartje dat, uh, doet het goed. Haalt uh, voor veel geld spelers uit Amerika, maar ook uit Italië zelf. Hij speelt in de Italiaanse competitie. En uh, hij gaat slaan en dat wordt een dubbelspel. Ja, dat wordt een dubbelspel. Nee, net niet. Net niet. Ja, goed. Ja, goede call. Iedereen is heel boos van Nederland. Volkomen onterecht. Want die man is gewoon in op het eerste honk. En ik weet niet waarom Farley zo boos is. Want het is echt heel duidelijk te zien dat hij in is op het eerste honk. Brian Farley, nou het is echt geen uh, oefenwedstrijdje hoor. Want hij is woest op die scheidsrechter. Maar onterecht. Het is een uitstekende coach. Hier zit hij hiernaast. En het betekent dat Nederland uh, nu echt in de problemen is. Er is wel één man uit. Maar het eerste en het derde ook bezet en dus één uit. En dan is een verre klap bijvoorbeeld genoeg om Italië te laten winnen. En die verre klap kan gegeven worden door Chris Colabello van de Minnesota Twins. Geen woord, Italiaans spreekt hij. Ja, dat is een goede call. Ik zie hier nog de herhaling op de televisie. En inderdaad gelijk eens in. Men roept wel eens bij een dubbelspel gelijk eens uit. Maar in dit geval was het een goede... Kol van de scheidsrechter op het eerste honk. Die Colabello dus aan slag. Eerste en derde honk bezet. En een, een verre klap kan uh, gewoon het punt betekenen. Maar die gaat niet komen, want een uh, opzettelijke vierwijd wordt er gegooid op deze Colabello. Zodat de honken weer vol zijn met één man uit. En dan is een dubbelspel ietsje makkelijker te maken. Vierwijd, opzettelijk vierwijd voor Colabello. Volle honken, één man uit. Nederland-Italië tweede helft, 9-9 3-3. Fijn met plek 1-0 is niks, hè? Want dat kan nog alle kant op, Frank. Ja, want volle krijg Juist een kans. Daar is een Narsing dan met zijn eerste actie. Wordt de diepte ingestuurd. Is razendsnel en bedient dan vervolgens Afdiets. Net een beetje achter de zweet. En die heeft wel een hele fraaie actie in petto. Alleen kan hij dan geen kracht en geen richting aan de bal geven. En dus kan Lamproe redden voor Feyenoord. Maar uh, het is niet gezegd dat Feyenoord dit zomaar even wint. Want uh, nu met Narsing heeft Zwolle er misschien toch wel een wapen bij. Als uh, zijn acties dan wel lukken in dit duel. Pluim voor Zwolle. Opnieuw Narsing inspelen, Die eventjes op de positie van Pluim is uh, gaan lopen. Dus Pluim nu even rechts buiten. Achente in de middencirkel draait weg bij Pelle. Maar dan is er niemand die beweegt bij Zwolle. Dus moet hij de bal breed leggen bal terug naar Lachman. Lachman naar Asjante. Nee, niet naar Asjante. Aafjes is degene die aangespeeld wordt. Nu bijna iedereen op de helft van Feyenoord. Dat zich heeft teruggetrokken en wacht wat Zwolle gaat bedenken. Tot nu toe is dat niet zo gek veel geweest. Behalve dan die kans zojuist van Afdic. Slordig de bal teruggelegd door Asjante in de richting van Aafjes. Dat kost alleen maar tijd en het ritme van de aanval is dan een beetje weg. Aafjes nu met de bal diep in de richting van Afdic Die wordt niet bereikt. Maar in tweede instantie Moktar die dan toch Zwolle's balbezit houdt. Pluim nu met met niemand in zijn buurt kan de bal rustig aannemen. Moktar, Van Hintem, Pluim en daar even een driehoekje gemaakt door Peck Zwolle. Dat nu heel lang balbezit heeft tot ergernis van het publiek. Moktar wordt vastgehouden door Leerdam. En dan steekt Van Hintem binnendoor. Wordt daar een overtreding gemaakt. Daar... Kan voor fluiten? Hij wil het niet, doet het niet. En dan kan Feyenoord er weer afkomen. Als Klaasje zorgvuldig paast, doet hij in eerste instantie niet. In tweede instantie wel. En dan zijn de problemen voor Feyenoord voorlopig weer even weg. Omdat Pelle daar de ballen aanneemt op de borst. En Feyenoord de aanval kan gaan opbouwen. Na 68 minuten is het 1-0 voor Feyenoord in de Kuip tegen Zwolle. Nederland had net volle honken, nu Italië, die. Ja, en ook met één man uit. En dus uh, omdat er net een intentional werd gegooid... een opzettelijk vierwijd door David Bergman. Opvallend, hij als vierde werper van Nederland, is een van de betere werpers in het Nederlands team, de pitcher van Corendon Kinheim, vorig jaar uitstekend tegen Cuba, maar nu dus problemen. De slagman is uh, een speler van San Marino ook, Mattia Reginato, en hij uh, heeft twee slag, één wijd. Een goede klap is einde wedstrijd en winst voor Italië. Het gaat natuurlijk om morgen, dan uh, moet de regerend Europees kampioen ontroond worden, want dat is Italië, twee jaar geleden in Duitsland geworden. Daar is de pitch en die bal gaat ver, ja! Einde wedstrijd, de bal wordt ook niet, ge ook niet gevangen. Uh, de tik van, uh, ze zijn er heel blij mee, de Italianen. Maar de, het eerste win is uh, kattengespin voor de Italianen. Ze winnen wel, in, in ieder geval met 4-3 van uh, Nederland. Maar morgen om 1 uur, dan gaat het erom. Dan is de wedstrijd om het Europees kampioenschap, de finale. Weer tussen Nederland en Italië. Nu wint Italië met 4-3 en morgen kon het wel eens heel anders worden. Ajax RKC eindigde vanavond in 2-0. Eerder hoorden we Frank Snoeksal met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Nu met de trainer van RKC, Erwin Koeman. Uh, Frank de Boer zegt net van, uh, ja, ik heb toch eigenlijk heel rustig op de bank gezeten... want vroeg of laat weten valt hij toch wel. Had jij dat idee ook de hele avond? Ja, misschien voor ons wel. Wanneer dan? Nou, we hebben een paar mogelijkheden gehad voor de rust, twee. Na de rust gelijk, maar dan, gaat het, dan praat je over de laatste bal die goed moet zijn, zo simpel is het. En uh, dat was bij ons heel slecht verzorgd, dus dan uh, is de overwinning ook terecht. Uh, werden je plannen ernstig in de war gestuurd omdat je vlak voor de afstap nog je elftal moest wijzigen? Nou, nee, we waren er al uh, uh, mee op gerekend dat het eventueel uh, veranderd zou moeten worden. Maar dat, dat heeft niks met deze nederlaag te maken, nee. We zagen ook Bukhari heel lang uh, aan de kant, dat is een aanvaller. Je hebt hem niet ingezet, waarom niet? Nou, omdat we bij die achterstand vond ik uh, in ieder geval uh, snelheid nodig hadden. En, en vandaar uh, dat uh, Slager in viel voor, uh, voor Jozef omdat hij absoluut niet in de wedstrijd zat. En met, uh, met het Teddy Chevalier die bleef, maar bleef gaan en misschien toch te weinig ondersteuning had... Uh, ja, ...werden we niet echt gevaarlijk. en uh, We hebben wat ik zeg, wel twee, drie mogelijkheden gehad, alleen dan ben je verplicht om een keer uh, een bal goed voor te geven. En dat gebeurde niet. De tegendoel die viel een beetje ongelukkig hè? Ja, maar uh, ja, die eerste was gewoon een schot. Dat was geen uitgespeelde kans. De tweede niet. Ajax heeft ook een, uh, eigenlijk bijna geen kansen gehad. En, uh, maar het is uh, 2-0. Dus zij hebben drie punten, wij 0. En uh, nou, zo simpel is het. Ja, en, en nu uh, verstoort het heel erg het begin van jullie seizoen. Uh, de eerste een inlaag. Ja. Maar oké, okay, dat is nog eenmaal zo. En uh, wij moeten volgende week uh, thuis tegen VVV. En dat is voor ons ook weer een wedstrijd die, uh, ja, waar we van VVV weer meer afstand kunnen nemen. Dus uh, daar moeten we nu uh, alles op zetten. Maar vooraf was toch het geluid van RKC gaat naar Amsterdam. En we gaan daar om een resultaat te halen. En dat kunnen we nu ook. hebben het vertrouwen. Ja. Nou ja, we hebben in ieder geval tot, uh, tot de 52 minuut 0-0 gehouden. En, uh, en ik vind dat, dat, dat we dat goed gedaan hebben. En uh, we hebben keihard voor gewerkt met onze mogelijkheden. Ten opzichte van Ajax. En, uh, ja, inderdaad twee goals uh, die vallen. En, uh, niet uitgespeeld, maar dat maakt niet uit. Dus drie punten voor Ajax voor ons nul. Hey, en Winkoepen was dat snel dat Frank Wieluit. 72e minuut, bal ligt op 11 meter. Immers erachter. En hij gaat dus een penalty nemen. Immers voor zijn tweede goal voor Feyenoord. Dat lukt. En dat betekent ook de tweede goal voor Feyenoord deze avond tegen Peck Zwolle. En daarmee is de wedstrijd gespeeld. De penalty ontstaat. Op het moment dat de bal over Aafjes heen wordt gegooid vanuit een ingooi voor Feyenoord, schaken schuift binnen door. En wacht eigenlijk tot er contact is met Aafjes en stort dan ter aarde. Ja, daar kan Wiedemeijer <laughs> gewoon een penalty voor geven. En uh, omdat er nou eenmaal contact is geweest en schaken uh, richting het doel gaat met de bal voor zijn neus. En uh, dus is het een terechte penalty gegeven door uh, Wiedemeijer. Maar het is wel mooi om te zien hoe dan zo'n aanvaller met twee armen wijd, zegt tegen de scheidsrechter figuurlijk, zegt dan... Van uh, hallo, zie je me wel vallen, valt het allemaal wel een beetje op. Ja, dat was inderdaad Wiedemeijer die het opviel. Terecht de penalty, terecht ook 2-0 dus voor Feyenoord in de Kuip tegen Pek Zwolle. Deze wedstrijd lijkt me gespeeld, maar we moeten nog een dik kwartier, dus het is nog niet afgelopen. I've made up my mind, don't need to think it over if I'm wrong I am right.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 Adel met Chasing Pavements. Bij Willem 2 FC Twente duurde het lang voordat er gescoord werd. Ik denk dat het een uh, minuut of acht voor rust was. Maar toen vielen ze ook bij, uh, bij Bosjes, want het werd uiteindelijk 2-6. Janon Gruuten praat na met Robert Schilder. Die maakte er 2 voor FC Twente. Robert, ging het vanavond misschien soms iets te makkelijk? Uh, ja, ik denk dat we wel een fase in de tweede helft hadden... dat we heel lang aan elkaar had ballen. En toen uh, ja, hadden we ook een slordig moment. En daar kwam ook de goal uit uiteindelijk. Dus... Uh, uh, ja, te makkelijk. Dat mag je eigenlijk niet uh, laten gebeuren. Want daar uh, ja, ben je zelf natuurlijk ook partij in. Maar uh, ja, in de tweede helft hadden we wel een fase dat het wel heel makkelijk ging. Ja, ja nou goed. Uh, je hebt de overstap gemaakt van NAC naar Twente. Van uh, de middenmoot, de lage middenmoot naar de top. Dat is dan ook het verschil wat je ervaart als voetballer? Ja, dat ervaar je wel. Ja, tuurlijk. Ja. En dat is fijn, hè? Want je hebt het meegemaakt bij Ajax. En je maakt het nu weer mee bij Twente. Ja, dat is heel fijn. Ik... Uh, ik heb al een paar keer aangegeven dat ik, uh, ja, dat ik dacht dat ik daar toe was. En uh, nou ja, dat uh, blijkt nu wel, denk ik. Uh, ik voel me ja, super lekker. Uh, uh, ik heb hier een tijdje naar uitgekeken. En uh, ja, nu, uh, nu speel, ik, uh, speel ik weer terug in de top. En ja, uh, dat voelt goed. Voel je ook veel vertrouwen? Want uh, er is een plek nodig uh, die moet worden gevuld door die blessure van Fer. En dan kom jij daar te staan als uh, linksback linksback tussen links nou, ja Ik voel wel vertrouwen. Niet alleen door, door, door dit uh, door vandaag. Maar uh, ja, vanaf dag 1 eigenlijk voel ik wel vertrouwen. En, uh, ja, ik denk ook dat ik dat op een bepaalde manier wel zelf heb af had vanaf, vanaf deze training. Maar uh, ja, uh, ik heb de blij met me zijn en ik ben blij met Twente. Dus, uh. Robert Schilder, de maker van twee goals van FC Twente tegen Willem II. Het werd uiteindelijk 6-2. En dat is dus een koude douche voor de trainer van Willem II, Jurgen Streppel. Tijdens de wedstrijd zocht ik uh, een woord voor jullie spel. Toen kwam ik uit op naïef. Kun je daarin vinden? Uh, in, in, in fases uh, zeker. Tweede helft uh, liepen we met z'n al allen op een gegeven moment voor de bal. Dat was, uh, dat was heel naïef. Ja. Daar dat ben ik met Jens de eerste helft niet, uh, moet ik zeggen. Nee, tot de 1-0 gaat het eigenlijk prima. Maar jullie storten in, kort voor rust, twee goals achter elkaar. Nou, ik, in, ik ben het met Jens. Je ik denk dat we tot aan de 35 minuten uh, prima mee hebben gedaan. We hebben, uh, hebben denk ik ook 100% kansen gecreëerd. Die, uh, in mijn optiek uh, zeker die van, uh, van Joachim, die moet erin. Uh, die wordt geblokt volgens mij door een eigen speler. Dat was zonde, uh, vervelend. Uh, dan moet je afspraken daarna, daarin nakomen. Anders dan, dan, dan ligt die bal binnen. Uh, dan krijgen we 1-0 tegen. Uh, ja, en dat de 2-0 was natuurlijk een persoonlijke fout. Ja, dat, uh, dan denk je met 0-0 de, de rest in te gaan, dan wordt het 1-0. En uiteindelijk wordt het zelfs 2-0. Ja, dan weet je dat tegen een kwalitatief uh, goede tegenstander... die natuurlijk uh, 1-2 maatjes te groot zijn, uh, dat het gewoon heel lastig wordt. Ja, want jullie beginnen nog uh, vol energie en goede moed aan de tweede helft. Probeer nog een snelle goal te maken. Om misschien de wedstrijd een andere winning te geven, maar ja, dan word je geslacht in het tegenhouden. Ja, nee, goed, dat is de kwaliteit van Twente. Ik denk, denk, denk dat we de tweede helft ook weer uh, redelijk begonnen. En uh, die eerste de beste tegenstoten. Uh, is de restverdediging weer helemaal uh, verkeerd bij onze, aan, aan onze zijde. Ja, dan wordt het 3-0 en dan is die wedstrijd natuurlijk gespeeld. En, ja, dan uh, komt Chatli er nog even in en uh, ja... Dan denk ik dat wij, zij het, dat wij Twente gewoon het zadel helpen. Als je 3-4-0 voorstaat, ja, dan, dan wordt het ook lekker voetballen. En dan kun je ook lekker voetballen. Nou, dat hebben we wel aan onszelf te wijten, denk ik dan. Wat betekent zo'n nederlaag? Is het gewoon een moment in de competitie tegen een hele goede ploeg... die echt gaat meestrijden om de titel? Of is het meer dan dat? Nee, het is, het is denk ik niet meer dan dat. Wij spelen tegen, tegen een van de titelkandidaten. Dat lijkt me logisch. Als je ziet de selectie als je ziet wat ze nog in kunnen brengen... Dan is dat geen schande dat we hiervan uh, verliezen, denk ik. Uh, 2-6 is in mijn, oog, uh, in mijn ogen een uh, te grote uitslag. En de manier waarop in de, in de, in de tegenstoot naïviteit noem jij dat. Ja, dat, uh, dat klopt. Dat zal er absoluut uit moeten. Want dan, uh, dan, dan krijg je ook doelpunten tegen, tegen mindere goden. En uh, ja, dat, uh, dat kunnen wij ons niet veroorloven. Deze nederlaag op zich, uh, ja, dat is uh, volgens mij in te calculeren. Twente, Twente is natuurlijk een, uh, goed, een ploeg die te groot is uh, voor ons. En, uh, twee maatjes te groot. Uh, maar de naïviteit uh, die zal er wel uit moeten. En dat is Jurgen Streppel, hij is de trainer van Willem II. Zijn ploeg verloor dus met 6-2, thuis in Tilburg van FC Twente. En dan Veen ado Den Haag, dat werd 1-3 na 0-3 ruststand. Uh, in de slotfase lag het duel minutenlang stil... namelijk blessure de van Den haag speler Soepo Sepa. Die ging per brancard het veld af. Het is nog niet bekend wat er met hem aan de hand is. Philip Koker praat na met de trainer van Ado, Marie Stijn. Soepo Sepa, jouw verdediger, gaat eraf... ogenschijnlijk met ernstig hoofdletsel... Doorkruist dat je vreugde na de overwinning hier in Herenveen? Ja, absoluut. Want uh, we weten niet hoe het is. Hij, het is zijn nek waarschijnlijk. En hij is nu met een brancard naar het ziekenhuis. Dus dat uh, natuurlijk, het is natuurlijk een hartstikke mooie, mooie overwinning. Een terechte overwinning. Maar de gezondheid van mijn spelers is natuurlijk het allerbelangrijkste. Waar heb je deze overwinning aan te danken? Is dat alleen maar door de verdedigende fouten bij Herenveen? Of ook door jullie eigen goede spel? Nou, dat is altijd twee dingen. Ik denk dat wij de veen tot fouten dwingen door onze manier van voetballen. Ik denk dat we hartstikke goed begonnen aan de wedstrijd. Aggressief naar voren op het juiste moment. Ja, en op het moment dat wij de bal veroveren, dan wil ik dat mijn ploeg gewoon gaat voetballen. En dat hebben we gedaan. We hebben ook vanuit achteruit elke keer de opbouw gezorgd. Mensen overgeslagen. De middenvelders die op het juiste moment in de diepte liepen. Nou, het plan wat we van tevoren hadden, dat is uitgekomen. En dan, ja, dan prijs je gelukkig als coach dat ook de bepalende spelers op dat moment in vorm zijn. Dus dat, dat was hartstikke fijn om te zien. Binnen acht, negen minuten scoren jullie drie keer en is de wedstrijd feitelijk beslist. Was dat ook jullie sterkste fase of? Ja, ik vond de hele, hele eerste helft eigenlijk sterk. Want uh, we kwamen nog een aantal keer meer door zonder dat het echt leidde tot grote kansen. Maar ik vond wel dat we de, dat we de betere ploeg waren en dat we de controle hadden. En dat, ja, dat kun je dan in, in, ineens in een hele korte tijd maken, drie, uh, drie mooie doelpunten. Dus dat, uh, ja, dat, als je het uh, typeert in het aantal doelpunten was dat natuurlijk onze beste fase. En dan komt een heel merkwaardig moment in de wedstrijd. Ramon Zomer uh, pakt Poepom, die doorgebroken was. Iedereen denkt rode kaart, die wordt ook gegeven. Dan wordt hij later teruggetrokken, omdat, uh, omdat er gevlacht zou zijn voor buitenspel. En dat blijkt achteraf niet eens juist te zijn geweest. Hoe heb jij dat moment gezien? Natuurlijk nou, heb ik het moment gezien en ik, ik kon niet beoordelen of het wel of geen buitenspel was. Maar ik vind het ongelooflijk. Je hoort mij bijna nooit klagen over de grensrechter of uh, Want dat die mensen kunnen ook fouten maken. Maar het was niet eens gelijk. En ik, uh, ik denk in zo. Het is een cruciale kaart. Want het wordt 0-4 waarschijnlijk. Een penalty en een rode kaart tegen tien man. Ja, het was er wel buiten hoor. Buiten door de 16. Goed. Uh, tegen tien man. Ik had in de rust denk ik uh, Holla en Meijers er dan afgehaald. Want die allebei een gele kaart. En die, uh, die hebben keihard nodig tegen Ajax volgende week. Maar goed, bij 3-0, 11 tegen 11. En, uh, dan, dan is het toch nog niet helemaal zeker. Ja, dat, uh, dat komt je dan uiteindelijk duur te staan. En dus uh, een blunder van het RW. Uh, Trio. Ja, toch ook weer merkwaardig dat ik hier nu tegenover een toch mopperende trainer sta... Twee jullie. Zo heb ik begrepen. De beste competitie staat in de Eredivisie hebben sinds het seizoen 79-80. Nee, ik ben, ik ben hartstikke blij. Alleen, uh, ja, het, het, de, de stemming wordt toch een klein beetje bedrukt... door, door met name het uitvallen van Super SEPA. En, ja, en toch ook de, de rode kaart van Meijers. Want uh, dat is uh, in mijn ogen een... Uh, de, ja, doordat de grensrechter daarnaast zit, uh, had, had ik dat voorkomen. Maar dat neemt uh, de vreugde is, is er niet minder om. Want uh, ik denk dat het een hartstikke mooie wedstrijd is. mooie overwinning. En ik kan me niet heugen dat we hier gewonnen hebben. En, ik denk ook verdiende overwinning. Dus we zijn blij, maar we hebben een heel klein smetje. Maurice Stijn was dat de trainer van Ado Den Haag. Die zei, ik kan me niet heugen dat we hier gewonnen hebben. Nou, dat klopt. Het was de eerste keer in de geschiedenis... dat Ado Den Haag uit in Veen van de Friezen won. Uh, en dan gaan we naar uh, Marco van Basten. Dat is de trainer van Veen. Ik kan me voorstellen dat je flink moedeloos bent geworden... van de manier waarop die tegendoelpunten vielen. Ja, dat zijn natuurlijk wel nekkenbrekers. En dat was... Uh... Ja, wat ons wel opbracht, opbracht in, opbrak in de eerste helft. En, uh, ja, goed, in de tweede helft ga je eigenlijk van bank spelen. Neem je onnodig veel risico. En uh, pakt het, het eigenlijk goed uit. Want we krijgen wel vijf, zes goede kansen. Zij komen nog met tien man te staan. Dus alles had nog omgekeerd kunnen worden met een beetje mazzel. En uh, dat was het gek aan deze wedstrijd. In de eerste helft begin je redelijk aan de wedstrijd. Spel maken hebben we toch wat moeite mee. Maar we kregen toch één, twee kansjes. Alleen ja, in een moment van uh, onachtzaamheid uh, verspelen we een bal en uh, het is 1-0. En dan ontstaat er gewoon iets, iets van onzekerheid. Ze krijgen ook nog een, een tweede bal die via ja, een voorzet, een mislukte voorzet, via de paal, in ieder geval voor iemands hoofd komt. Wordt 2-0. Ja, dan wordt het, wordt het lastig en dat, dat voel je ook. En desondanks uh, was het eigenlijk nog steeds allemaal mogelijk. Dus uh, ja, wat dat betreft hebben we de tweede helft in ieder geval alles aan gedaan om het recht te zetten. Maar dat is helaas niet uh, genoeg gebleken. En eigenlijk hadden jullie ook met man moeten spelen. Hè? Zomer kreeg een rode kaart, die werd teruggetrokken uh, door de scheidsrechter... omdat er uh, sprake zou zijn van buitenspel, wat achteraf niet zo bleek te zijn. Nou ja, goed, dan had de wedstrijd over geweest. Want dan sta je met, uh, met man waarschijnlijk op 4-0 achter... Dat was het gekke. Dat gebeurde dus niet en het, het kon zomaar omgedraaid worden. Dus voor hetzelfde geld win je die wedstrijd nog. En dat was jammer, maar goed, uh, dit zijn dingen die we moeten met elkaar verwerken... en de volgende wedstrijd weer kijken of we er wel iets beters van kunnen maken. Maar ben je al met al niet geschrokken van deze wedstrijd na die goede wedstrijd tegen Ajax? Nou ja, wat ik in het begin al zei, het is wat wisselvallig. En, uh, je, en dat zie je ook in wedstrijden en dat zie je ook per wedstrijd. Het is soms goed en soms slecht. En we moeten zorgen dat die, uh, dat die mindere momenten eruit gaan. Want dat nekt elke keer uh, zeg maar de uitslag. En uh, ja goed, dat is ook een uh, proces van volwassen worden. Want Volper heeft gezegd als het allemaal goed loopt hier... dan moeten jullie mee kunnen doen op plaats 5-6 aan het eind van het seizoen. Daar zitten jullie met zo'n wedstrijd als vanavond nog wel een eind vanaf. Hè? Ja, ik ben niet bezig met plaatsen. Wij zijn bezig om met de groep vooruitgang te boeken. Om de processen die in balbezit en balbezit tegenpartijen. om dat zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. En wat er van komt, dat kijken we wel op het einde. En dat zijn Marco van Basten, Hij is de trainer van de Heer Veen. Zijn ploeg won thuis met 3-1 van Ado Den Haag. Even nieuws met. Uh, uh,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 Behalve de piloot en opleiding zijn de doden een Nederlandse vlieginstructeur... en een Amerikaanse veiligheidsfunctionaris. En als ik dat net verkeerd gezegd heb, Heerenveen-ADO eindigde dus in 1-3. We gaan naar Frank Wielaert, 2-0 bij Feyenoord-Pack. Ja, nog steeds. Uh, nog goed uh, twee minuten te gaan. Maar uh, Peck heeft wel al een paar aardige kansen gehad. Zojuist Aafjes die helemaal mee doorgelopen was tot in het gebied van de tegenstander. Dat was hij duidelijk niet gewend om daar te komen. Want uh, zijn schot, het was een vrije schietkans aangeboden door uh, Narsing. Die goed bleef kijken nadat hij uh, Matthijs het tot twee keer toe het bos in had gestuurd. En uh, Aafjes uitstekend bediende. Maar Aafjes zijn schot was uh, allesbehalve krachtig. En dus was de redding van uh, Lamproe een logische maar Zwolle heeft ook nog de kans gehad... Eigenlijk om een penalty te krijgen. Althans, ze kregen hem niet van Wiedemeijer. In mijn optiek was het een penalty toen Benson zijn voet werd geveegd. Op het moment dat hij naar binnen kapte om te gaan schieten... werd hij geraakt door een tegenstander. En uh, uiteindelijk zei Wiedemeijer, die er goed zicht op had... dat hij het geen penalty vond, in mijn optiek, na de herhaling. Maar dat is makkelijk gezegd natuurlijk. Was het uh, wel degelijk eentje. Hoe dan ook, op de 2-0 voor Feyenoord is in uh, de Kuip absoluut niets af te dingen. Want uh, Feyenoord is beter geweest, heeft meer kansen gehad dan Zwolle. En Zwolle heeft de kansen die het heeft heeft gehad En dat waren een paar hele grote. Simpelweg niet afgemaakt. Ja, Dan verdien je ook de wedstrijd uiteindelijk niet te winnen. Er zijn een paar wissels geweest. De belangrijkste om te benoemen is in ieder geval die van Klaas. De Kuip ging staan voor zijn aanvoerder. Natuurlijk een mooie week achter de rug. Met uh, twee optredens bij het uh, Nederlands elftal. Met wisselend uh, succes. Persoonlijk wisselend succes natuurlijk dan. De eerste keer niet zo goed tegen Turkije. De tweede keer wel goed tegen Hongarije. En dus moe gestreden. Vandaag begonnen aan deze wedstrijd. Hij hoeft hem niet helemaal vol te maken. Nu die 2-0 op het bord staat, weet Koeman ook zeker dat zijn ploeg deze wedstrijd wel gaat binnenslepen. Zwolle. Probeert wel een aanval op te af te draaien. Ook nu doen ze dat weer via Broersen die even achter de spitsen is opgedoken. En daar probeert af te bereiken. Dat lukt uiteindelijk na twee instanties. Benson dan probeert de bal achter de verdediging van Feyenoord te leggen. Maar Broersen is niet doorgelopen. Dus kan Lamproe oprapen en weer uitverdedigen van Feyenoord. Met die Griekse jonge doelman. Die zorgt ervoor dat het tempo volledig uit de wedstrijd gaat. Iedere keer als hij de bal heeft neemt hij alle tijd om hem op te rapen. En dan vervolgens de diepte in te jagen. Richting Pelle die aanneemt op de borst. Zijn handelsmerk ongeveer als hij dat soort ballen krijgt. En dan uh, ballen onder controle krijgen. En dan uh, probeert om het spel voor te zetten. In dit geval lukt dat niet direct. Maar komt er wel een vrije trap. We krijgen twee minuten extra tijd in het duel. Die zijn uh, tien seconden geleden overigens ingegaan. Cissé balletje naar achteren. Ook uh, Cissé is ingevallen. Hij kwam voor nieuwkomer Verhoek. ...nieuwkomer in de Kuip sinds deze wedstrijd. Feyenoord gaat deze wedstrijd rustig uit voetballen. Martins Indy terug naar Lamproen. Nou, dat heb ik net gezegd, wat er gaat gebeuren. Die neemt alle tijd. Nou, die neemt iets minder tijd legt de bal breed... ...naar Martins Indy die naar de rechterzijlijn is gelopen. Martins Indy kijkt even achteruit, kan ik hem daar nog een keer kwijt. Beter is vooruit, dus gaat de bal naar Immers inderdaad, richting de middellijn. Leer dan die ook maar naar binnen trekt, omdat daar de ruimte ligt aan de zijlijn. Is die ruimte er niet? Bal opnieuw terug naar Lamproe. Ja, je zou het vervelend kunnen noemen wat Feyenoord hier doet. Je zou er onzekerheid aan kunnen verbinden, maar ik zie er toch vooral ook de zekerheid in... ...van een ploeg die denkt, jongens, jullie kunnen ons wat. 2-0, dat zijn drie punten voor ons en die kunnen we goed gebruiken en die horen we... Eigenlijk ook gewoon te halen tegen Peck Zwolle. Een ploeg die onderin hoort te staan in de eredivisie. Die horen wij thuis uh, gewoon te verslaan. Nou heel gewoon was het niet. Want Feyenoord was... Uh... Verre van goed eigenlijk maar nou, een minuut of tien in de, in de eerste helft uh, overtuigend. Overtuigend in het tempo, overtuigend in het willen kansen creëren. En uiteindelijk uh, na de rust door een gelukje een eigen goal van uh, Joost Broersen op voorsprong gekomen. En daarna is eigenlijk niet zoveel meer aan de hand geweest. De doeltrap voor uh, Lamprou, terwijl heel de Kuip voorzichtig leegloopt. En de rest wacht uh, op het eindsignaal van Wiedemeijer. Dat geldt uh, ook voor de heren op de bank. Art Langelaar staat... Koeman zit al een tijdje. Koeman kijkt niet heel vrolijk. Gezien het spel heeft hij daar gelijk in. Maar gezien de drie punten mag er best een heel klein glimlachje op zijn gezicht verschijnen. Dat zal zometeen ongetwijfeld ook zo zijn. Wiedermeijer als de doeltrap genomen is door Lamproe, Heeft er genoeg van en terecht want het is klaar. Feyenoord wint in eigen huis tegen Peck Zwolle met 2-0. Buitenlands voetbal ja. langs de lijn. Alexander Butner heeft in de Engelse Premier League een droomdebuut gemaakt bij Manchester United. De 23-jarige verdediger had met een doelpunt en een assist een flink aandeel in de 4-0 overwinning op Wigan Athletic. Goedenavond, Alexander. Goedenavond. Gefeliciteerd, want ja, dit is een droom, hè? Ja, zeker weten. Ja, blij dat we hebben gewonnen. Blij dat ik een goal heb gemaakt en een assist. En nu een feestje? Uh, ik ben uit eten met mijn nie, familie, uh, zaken nemen uh, ja, we zijn gezellig wat, uh, wat eten samen en uh, straks wat drinken. Ja, ja. Wanneer hoorde je dat je in de basis stond? Uh, ik hoorde gisteren dat ik in de basis uh, zat, zat, dus uh, ja, het is allemaal wel, wel spannend. En, uh, ja, vooral toen, toen straks de foto kwam, bijna 80.000 mensen. En, uh, ja, ik, ik denk dat ik in het begin wel een beetje zenuwachtig was, maar dat ging heel snel weg. Hoe ging dat doelpunt, uh, vertel eens? Uh, ik geloof de bal bij Code uh, volgens mij. En, uh, ja, ik ga een actie aan met uh, twee, drie man en, uh, ja, en, uh, en ik kon schieten en uh, gelukkig gaat hij erin. En die assist? Uh, ja, ik weet niet of hij liet gaan of hij erin ging of niet, maar uh, ik kreeg een, uh, een bal teruggelegd van Gix. En ja, ik schoot hem op goal en uh, ja werd goed van Heeft uh, Sir Alec Ferguson, jullie coach nog iets tegen je gezegd? Ja, straf uh, ja, was niet trots op me en vond die, uh, dat ik de eerste wedstrijd heel goed had gespeeld. En, uh, en dat vonden alle jongens wel. En uh, vanwege mijn eerste wedstrijd was het. Uh, ja, het ging lekker en uh, ik denk dat ik uh, dit niet had willen gedrongen. Ja, uh, dit smaakt natuurlijk dan ja. meer. Wanneer is jullie volgende wedstrijd? Uh, we spelen woensdag voor de Champions League. Uh, het is wel een tijdje rijtijd. En heb je enig idee of je dan weer speelt? Nee, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Uh, dat is van de trainen en uh, het is voor mij Oké, okay, Alexander Buter, nogmaals gefeliciteerd en nog een prettige avond. Dankjewel, hetzelfde. Robin van Persie, die tijdens de wedstrijd van Oranje tegen Hongarije... uitviel met een blessure deed bij Manchester United de laatste 20 minuten mee. Jos Hoijveld leidde de 6-1-nederlaag van zijn club Southampton in... tegen Arsenal door al na 10 minuten de bal in eigen doel te werken. Gelegenheidsaanvoerder Ron Vlaar won met Aston Villa. 2-0 van Swansea City, van Michel Form en Jonathan de Koesman. Bij Swansea City zat Kemi uh, Augustine de hele wedstrijd op de bank. Dwight Tindalli zat niet bij de wedstrijdselectie. Andere uitslagen in Engeland, Queen's Park Reigns, Chelsea... 00. Stook tegen Manchester City 1-1. Fulham won van West Brom 3-0. En Norwich city West Ham eindigde in 0-0. En Sunderland Liverpool werd 1-1. De gelijkmaker van Liverpool kwam van Luis Suarez. Asaïdi bleef de hele wedstrijd op de bank bij Liverpool. Chelsea gaat de kop met 10 uit 4. Manchester United heeft er 9. En Arsenal en Manchester City delen de derde plaats met 8. Allemaal uit 4 wedstrijden. Bayern München is voorlopig de koploper in de Duitse Bundesliga. De ploeg van trainer Joep Heinkers versloeg Mainz met 3-1. Zonder Ayan Robbe en zonder Frank Ribery Die hadden allebei lichte. De blessures. Luc de Jong maakte zijn eerste competitietreffen voor Bruce en maar zijn ploeg verloor wel 3-2 van Nuremberg. Vandaar gemengde gevoelens bij de Jong. Voor mij ja, waren we een goed speerlig, denk. Ja, we moesten uh, het weer traineren aan, aan standaard, uh, standaard. Want uh, ja, dat was schei zo. Heette. De jongens blij met zijn doelpunt... maar vindt dat er meer getraind moet worden op standaard situaties. Uh, even kijken, Borussia Dortmund is klaar voor Ajax in de Champions League. De Duitse kampioen won voor eigen publiek overtuigend 3-0 van Leverkusen. En Hannover 96, donderdag de tegenstander van FC Twente in de Europa League... won met 3-2 van Werder Bremen. Aliero uh, Elia speelde daar de hele wedstrijd. Schalke won met 2-0 bij Groeter vuurt Klaas-Jan Huntelaar en Ibrahim Avelay stonden in de basis. Avelay, die voor het eerst in een officiële wedstrijd begon... sinds zijn komst van Barcelona, werd na uh, 67 minuten vervangen... door een oud-PSV'er, Jefferson Farfan. Verder speelden alle clubs in de Bundesliga zonder sponsor. Er stond nu een tekst op de borst die moest bijdragen aan een betere integratie in geheel Duitsland. Mijn vriend is een Mijn vriend is een buitenlander. Vanwege die actie was bondskanselier Angela Merkel te gast bij Borussia Dortmund. VfB's toetuit tegen Fortuna Düsseldorf vanavond eindigde in 0-0. En na drie ronden gaat Bayern München aan kop met de volle winst. Negen punten. Gevolgd door Hannover, Schalke, Borussia Dortmund en Nürnberg En die hebben er allemaal zeven. Morgen is een nog Eindracht Frankfurt HSV en Freiburg tegen Hoffenheim. Dan Italië. Palermo Cagliari 1-1. En AC Milan tegen Atalanta. 0-1 staat hier een tussenstand. Want die was dus om kwart van negen begonnen. Ik denk dat die afgelopen is. Ik weet niet of het 0-1 gebleven is. Dat wordt nu gekeken. Uh, Juventus gaat daar een kop. Samen met Napoli en Lazio. Die hebben allemaal zes punten. Sampdoria heeft er vijf uit twee. Dat is gek, zegt u. Vijf uit twee. Nou, dat klopt. Want Sampdoria begon de competitie met min één. AS Roma heeft vier uit twee. Dan uh, Spanje Lionel Messi. Messi had vanavond aan een half uur genoeg om Barcelona in uh, uh, de Primera División tegen Ketaffen aan een 4-1-zege te helpen. Messi werd door trainer Villanova een uur op de bank gehouden omdat hij afgelopen week met Argentinië twee in had gespeeld. In het laatste half uur scoorde Messi twee maal. En dat betekende dat er ook nog uh, de 61ste treffer van Messi bij zat. Dat... Uh, 61 treffers in een kalenderjaar 2012... en hij deed dat in de shirts van Barcelona en Argentinië. Hij heeft daarmee nu al zijn persoonlijke record van 2010... toen hij 60 keer trefzeker was verbroken. Malaga was voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor Levante... een van de tegenstanders van FC Twente in de Europa League... Verder Valencia stelte de Bico 2-1. Sevilla, Real Madrid 1-0. En die wedstrijd is pas om 10 uur begonnen. Die tussenstand is er nog steeds. Real dus met 1-0 achter. Barcelona gaat met 12-4 aan kop. gevolgd. Malaga met 10-4. Uh, en Mallorca en Rayo Vallecano met 7-3. Anderlecht, uh, oh nee, eerst even uh, die uitslag in uh, Italië. Die klopte, dat was dus uh, AC Milan tegen Atalanta. 0-1 is dat gebleven. Dan Anderlecht, dat heeft in België punten. Verspeeld. De ploeg van trainer John van der Brom kwam tegen Liersen niet verder dan 1-1. Bram Nuitink, overgekomen van NEC, debuteerde in, uh, bij Anderlecht. Net als van der Brom had ook Mario Been weinig te vieren. Zijn race in Genk speelde in eigen stadion uh, met 1-1 gelijk tegen Waasland-Beveren. Andere uitslagen in België, Seraing-brugge lokeren 0-1. A-agent KV Mechelen 0-2. bergen Charleroi 2-3 en Leuven tegen Zulte Waregem 0-1. Gisteren al eindigde Kortrijk tegen Klub club uh, Brugge 1-1-1 en morgen is er nog Beerschot tegen Standaar.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 On the new born day You know sometime you're bound to leave her But for now you're gonna stay in the year of the cast Stuart Stewart had het over de Year of the Cat. Oh, oh, oh, oh. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. We beginnen met Willem 2 FC Twente. Dat eindigt in 2-6. Bij Rus was het 0-2 door Gutierrez en Castanjos. 0-3 werden door Schilder. 1-3 door Huscher. 1-4 Schilder. 1-5 Jansen. 2-5 Loemoe. En 2-6 Haastroep. Dat was een eigen doelpunt. Voor de trainer van FC Twente, Steve McLaren... was het just the day at the office... Uh, job done. Uh, we zeiden voor de game: if we do our jobs, do our jobs well with the ball without, we uh, we expect to win the game and, and that's what the players did. They did their job. The only uh, bad mark and disappointment was uh, conceding two goals. Ja, de spelers hebben hun taak uitgevoerd, maar de twee tegendoelpunten waren de trainer wel zorgen. En dat McLaren die opmerking over die twee tegendoelpunten maakte, vindt Robert Schilde niet meer dan normaal. Nou ja, dat is niet gek als je echt. Uh... Ja, als je echt uh, in de top wil meedoen. Dat, dat is ook een beetje wat hij uh, probeert aan te geven continu. Het uh, clean sheet heeft niet altijd over. Ja, dat is heel belangrijk. Als, uh, als je natuurlijk uh, ja, de verschillen bovenin klein zijn, dan moet je in dit soort wedstrijden moet je, ja, die moet je uitspelen. En, uh, kijk, nu konden ze niet meer gevaarlijk worden. Maar stel dat je 2-0 voorzet en je in een slordig moment... en je geeft het weg en het publiek gaat er achter, Dan kan je dat niet zomaar weer, uh, ja, weer een wedstrijd van maken. En dat, uh, dat is nou... Ja, toch een paar keer gebeurd, dus daar moeten we wel op letten. Robert Schilder, de maker van twee goals. Ondanks de achterstand bleven de Tilburgers aanvallen... maar echt gecontroleerd Tegen het team van Jurgen Streppel dat niet. Nou, wij willen er natuurlijk altijd een wedstrijd van maken. Uh, en en, en als, we de bal, uh, als wij de bal hebben, dan moet je niet met z'n allen voor de bal gaan lopen. Dat zijn natuurlijk punten die, uh, die, uh, die er absoluut uit moeten. Zeker tegen een ploeg als Twente, dat kun je wel doen tegen een mindere ploegen. Maar zelfs dan krijg je het denk ik heel erg moeilijk, dus... Uh, als wij de bal hebben, dan zullen we gewoon gecontroleerd aan moeten vallen. Dan zullen we niet het best moeten lopen wat bijvoorbeeld bij de 3-0 gebeurt. Uh, ja, dat is uh, amateuristisch, lijkt mij. Ajax-RKC werd 2-0 bij de goals naar rust. En waarvan Schöne en Lukaku. Ajax won met 2-0. Ook al liet het team van trainer Frank de Boer geen hoogstaand voetbal zien. Ja, ik had liever uh, voor 51.000 ongeveer uh, meer goals willen zien, misschien wel meer spektakels. Dan heb je twee uh, teams voor nodig... En... Zij kwamen hier niet zeg maar, om ja, te stunt in ieder geval ja, proberen uit een, duvel, uit een doosje gevaarlijk te worden. Ik denk dat we die, dat heel goed hebben ingedampt en gewoon heel zakelijk 2-0 hebben gewonnen. En daar nou was de trainer van RKC, Erwin Koeman, het eigenlijk wel mee eens. Ja, nou ja, we hebben in ieder geval tot, uh, tot de 52 e minuut 0-0 gehouden. En, uh, en ik vind dat, dat, dat we dat uh, goed gedaan hebben. En uh, we hebben keihard voor gewerkt met onze mogelijkheden ten opzichte van Ajax. En we uh, ja, inderdaad twee goals uh, die vallen en... Uh, niet uitgespeeld, maar dat maakt niet uit. Dus drie punten voor Ajax, voor ons nul. Bij Ajax keerde Ryan Babel na zes jaar weer terug in Amsterdam. Na de twee mocht hij invallen en hij gaf meteen een assist op Lukoki. Weer op de grasmat in de arena. Dat gaf de aanvaller een apart gevoel. Uh, ja, apart gevoel. Um, eigenlijk het gevoel uh, wat ik had als uh, jonge jongen pas bij de selectie. Uh, weet je, langzaam op de bank beginnen. Dan uh, je debuut maken. Um, ongeveer zo'n gevoel had ik. Um, ja, het is toch hier allemaal begonnen en ik uh, ben eigenlijk uh, ja, heel blij om terug te zijn. feyenoord plex Zwolle werd 2-0. Beide goals vielen na rust. De eerste was van Joost Broerse, dat was een eigen doelpunt. En de tweede was van Immers en die deed het vanaf 11 meter. Heerenveen Adenhaag 1-3. Bij rust was het 0-3 door Poepon, Toornstra en Thierry. En 1-3 werd het na dus nog door Gouwe Leeuw. Het was de eerste overwinning van Adon Haag in Heerenveen. Meijers kreeg uh, twee keer geel. Dat was 20 minuten voor tijd. Bij een uh, 1-3-stand. Meijers is van Ado Den Haag. Het De duel lag enige tijd stil, want Ado-speler SEPA... werd met een neckbrace van het veld gedragen.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 Dat is uitgekomen. En dan, uh, ja, dan prijs je je gelukkig als coach. dat ook de bepalende spelers op dat moment die vorm zijn. Dus dat, uh, dat was hartstikke fijn om te zien. Bij Herenveen staan de gezichten op onweer. Marco van Basten heeft dit seizoen namelijk nog steeds niet gewonnen. Ja, goed. Dit zijn klappen die uh, als ploeg op uh, tegenaan loopt. En daar, daar moet je met z'n allen wijze van zien te worden. En uh, de eerste keer was tegen was heel vervelend. Toen hebben we een aantal wedstrijden. Hebben in ieder geval op karakter hebben we uh, een goed resultaat weten te behalen. En nu zie je toch dat je weer het spel moet maken. Is iets lastiger. Uh, ik vond het wat dat betreft in het begin zeker uh, niet slecht hoor. Dus we speelden best redelijk. Alleen we werden niet heel gevaarlijk, maar het was niet kwetsbaar. Dus uit het niets kwam in één keer een tegendoel. Want ja, dat, dat deed ons een beetje ja, dat deed ons pijn en, en daar raakten we een beetje verslag van, van. En goed, uh, daarna hebben we nog uh, zat mogelijkheden gehad. En, en zij hebben zelfs met tien man gespeeld. Dus er zat nog zoveel meer in en dat was jammer. In de eerste helft was er een merkwaardig moment. De uh, Heer de Veen-speler Zomer kreeg rood door, door, vanwege het neerhalen van een doorgebroken speler. En Ado kreeg een strafschop, maar de hele situatie werd teruggedraaid. Daarover de scheidsrechter, die heet Ketting. Nee, dat klopt. Als je de overtreding ziet, dan is het, uh, is het een terechte rode kaart en houdt hem vast. Alleen uh, daarvoor is het al buitenspel, volgens de assistent. En uh, daar ga ik van op af, want hij schreeuwt in mijn oortje dat het buitenspel is. Dat is de eerste overtreding, dus die bestraf ik. Na het zien van de beelden was het geen buitenspel. Dus uh, had eigenlijk zomaar de rode kaart moeten krijgen die ik al had gegeven. Maar in de wedstrijd weet je dat niet. En mijn assistent was zo resoluut en hij riep het in mijn oortje. Dus vandaar dat ik uh, daarop af ben gegaan. Ketting. Hoe het met Supusepa is overigens weten we nog niet vvv Venlo NEC eindigde in 2-2. Berust was het 0-1 op no Breuer. 0-2 werden door platje. En toen dacht iedereen, NEC heeft wel gewonnen. Maar 0-4 maakte er nog 2 en dus werd het 2-2. De trainer van VVV, Ton Lokhoff, zag zijn ploeg al snel weer op een achterstand komen. Uh, dat die ploeg nog terugkwam zorgde voor een kleine glimlach op zijn gezicht. Nee, dat heb je goed gezien. Ik ben ook opgelucht. Uh, we waren niet agressief genoeg. We kwamen niet echt in het duel. Dus de tweede ballen wonnen we niet. Dus eigenlijk hebben we de eerste helft te weinig laten zien. En, en als je dan net naar Rus nog met 2-0 achterkomt, ja, dan ben ik blij dat mijn ploeg gereageerd heeft. En, en, en met name de invallers, die, die, die pakten, goed, uh, pakten goed uit. Uh, ja, en als je dan nog 2-2 uh, maakt. en Zelfs, dan ben ik misschien heel overmoedig, maar zelfs misschien nog had kunnen winnen. Want in die fase vond ik wel dat we heel agressief en goed speelden en veel duels wonnen ben ik achteraf wel tevreden met de punten. Ja, en een van die invallers was 0 -4. Hij zorgde met twee doelpunten voor het punt voor VVV. De Nigeriaanse aanvaller was dan ook blij met zijn doelpunt. Every player would like to start, you know. But uh, uh, it's not good for me when I start and I didn't make go, you know. If uh, I could be coming like this and making my goals, I would be happy that I played the whole game, I didn't make go. Nou voor, die vertelde dat hij liever invalt en dan scoort... dan dat hij in de basis begint en niet scoort. NEC liet zich de kaas van het brood eten. 2-0 voor en toch nog gelijk spelen. Trainer Alex Pastoor. Nou, Voor de slotfase geldt dat wel. In de slotfase hebben we ja, veel, zo niet alle kaas van het brood laten eten. En uh, Dat kwam omdat we eigenlijk alleen maar de voorsprong van 2-1 nog wilden verdedigen. In plaats van dat we eigenlijk... Uh, doorgingen met waar we goed in waren de hele wedstrijd. En dat was uh, vooral voetballen. Uh, even kijken, dan krijgen we de stand. FC Twente heeft 15 uit 5, staat daarmee eerste. Vier punten voor op Ajax, dat heeft 11 uit 5. Vitesse heeft er 10 uit 4. Feyenoord heeft er 10 uit 5. En is daarmee vierde. En vijfde is PSV met 9 uit 4. Onderin zijn er vijf vloegen met twee punten. Herakles en Nak spelen morgen nog en hebben vier wedstrijden gespeeld. VVV, Pexwolle en Willem 2 hebben twee uit 5 duels. En spelen morgen dus niet meer. Het programma van morgen is om half 1: Herakles tegen Nak. Om half 3: FC Utrecht, PSV en AZ tegen Roda. En om half 5 is er ook nog Groningen tegen Vitesse. En dan ga ik even kijken of we nog wat laatste berichten hebben. Want u hoort de eindjournaal. al. Het vrouwenvoetbalteam van Nederland heeft in Gothenburg een oefeninterland tegen Zweden met 2-1 verloren. Zweden was natuurlijk wel de nummer 3 van het WK vorig jaar. En uh, golfer Wil Besseling heeft bij het challenge-toernooi in Kazachstan... zijn beste ronde ooit gelopen. Besseling kwam op de derde dag tot een score van 63 slagen. Liefst 9 onder par. En daarmee steeg de Nederlander 49 plaatsen. Hij is nu gedeeld achtste in het met 400.000 euro gedoteerde toernooi. De tafel is leeg. Er zit nog een minuut in. En de regisseur roept nog... Uh, Ragnar Niemeijer over de blessure van Supusepa Ragnar. Ja, avond, Ronald. Ja, ik word net gebeld door de persje van Adel Den Haag. En die meldt nog even dat Seba wat echt heel vervelend en ernstig uitzag... het zal je maar gebeuren dat je daar iets ernstigs zit te kijken... dat die mee teruggaat met de bus, dat er geen breuken of fracturen zijn aangetroffen in het ziekenhuis... en dat er morgen verder wordt gekeken. Maar nou ja, naar omstandigheden lijkt dat dus mee te vallen. Morgenmiddag om twee uur is de volgende langs de lijn. En Max van Weesel zit klaar om het volgende uur te presenteren. Dat heet met het oog op morgen nog een heel prettige avond.